Hier op ZFM Zandvoort Even dat geluid wat zachter zetten Asher Queen Daar zijn we mee geopend in de tweede uur van aflevering 778 Met zijn cd Stardance instrumentale werkjes Dat zijn we niet echt van hem gewend want uh, ja, we willen hem ook graag zien zingen, uh, horen zingen en zien optreden. dat kan dan op 23 juni in de Oude Kerk aan het Willemineplein te Naaldwijk begint 8 uur, kost 25 euro. En ja, dat wordt vast weer een, een heerlijk feestje. Kaarten kan je bestellen uh, via telefoonnummer 0174 en dan 627955. Dan hoor je de piano van Golano. The best of Golano. En deze idee heet The First Light van het label. Waar we niet veel over horen. Springhill Music. Veel luisterplezier. Ere they amayo, ere they amali. Owa Suda, ko, Owa kasanda ko, Owa kasanda ko, ko, ko, Thank you Sensory Perception Dat is uh, Meditation and Relaxation Soundscape Zo noemt uh, de artiest De Nebulaeerts van het label Nine Wells Music International Muziek uit de Verenigde Staten Dat was het ene laatste track en we gaan naar de laatste en dat is een, een cd die duurt maar liefst 45 minuten. Eén track is dat, komt van Morten George Ball. En de cd heet This Moment van het Scandinavische label Phoenix Muziek. Mijn naam is Ben of en ik zeg hartelijk dank naar dit programma Peaceful Radio hier op ZF, ZFM Zandvoort. Je kan mijn website bezoeken via peacefulradio.eu. Ik wens je een hele goede nacht en graag tot de volgende keer. Dag.